Onzin, klinkklare onzin. Denk je dat we jou een hoog salaris betalen... om dat geklets aan te moeten horen over een geheimzinnig land... midden in de Atlantische Oceaan? Ha, waarom hoef je niet meteen dat je Atlantisch op het spoor bent? Stuur er nog meteen wat marsmannetjes bij... trek een blik ruimtemonsters open, en dat weet ik veel. Wat een zwam over verdwenen sportlui geleerde. Ik heb bewijzen die er niet om liegen hoofd is. Inspecteur. ik jou eens wat zeggen, inspecteur Milton? Ik heb lak aan je bewijzen. Oh, nou goed... ...wilt u dan zo vriendelijk zijn... ...mijn ontslag te aanvaarden? Doe niet zo stom, Milton. Ik waardeer je werk. Je bent een van de geroutineerde krachten van de FBI. Ondanks het feit dat je nog jong bent. Juist dat is het, die jeugd. Je hebt nog te veel fantasie, Milton. Dat is toch niet reëel te noemen, om dat trio, die, die Phil Brandt, dat Franse juffertje en die dokter zo'n beetje als lokaas te gebruiken. Ik zie niet in waarom niet. Beste jongen, besef jij dan niet dat je daarmee burgers, onder wie ook nog twee buitenlanders, aan de grootste gevaren blootstelt. Welke gevaren, hoofdinspecteur? Ik dacht dat het allemaal onzin was. Een toast op de doorgestane emoties kan het toch wel af, wacht ik. Ja, ja doen we. Uh, over, meneer. Uh, wat zal het zijn, mensen? Voor mij een tomatensap. En jij, Mora? Een sherry graag, droog. Goed zo. En voor mij een dubbele jus d'orange. <laughs> droog, een dubbele jus tomatensap. Komt eraan, hier. Huh. Oh, Ik kan me nog steeds na die gekke nacht niet voorstellen dat we zomaar vrij zijn. Zeg, ik blijf hier niet lang. Jij, Phil? Ik, ik weet het nog niet, Jij zit zwaar te dubbel, hè? Of je wel of niet met die Milton mee gaat doen. Uh, ja. ja, om eerlijk te zijn, dat doe ik. ik. Ik kan me voorstellen, dokter, dat u dringender zaken te doen hebt. Nou, dringender? Ik heb geen patiënten die op me zitten wachten, hoor. Ik doe de laatste jaren niks anders dan research. Ik zou dus... Is het niet zonder gevaar, dokter. Beseft u dat wel? Ja. nou ja. Jouw stad maakt het voor mij. Ja, sorry hoor, ik ben, ik, ik ben altijd een kwa jongen geweest. Hè. Ja. Voor mij smaakte het gepikte appeltje bij de buurman... ...veel lekker dan de goudrenette van mijn moeder vlees. Echt ublik, heer. Ah. ah, bedankt. Oh. Jules. Merci. Sherry. Zo. En een tomatensap. Dank u wel. Proost, mensen. Die? Ja, op de Doorstaan okay. emoties, hè. Proost. Hm. Geen gezicht, Wil. Om met tomatensap in je hand proost te roepen. Ik moet aan mijn toernooi denken. Wat? Had jij morgen gaan tennisen? Jazeker, je bent gek veel. Wow. Je hebt enorme wallen onder je ogen, je staat te wankelen van vermoeidheid, ja, ja, ik weet het, ik weet het. Maar ik voel me verplicht tegenover de organisatoren van het World Cup, toernooi. Ja. Dokter, misschien uh, kun je me iets geven om de eerste ronde door te komen. Uh. Dat zou ik kunnen. Ja, maar ik doe het niet. Hoewel. <laughs> een klein geitje. Ik ben tenslotte niet voor niks een gerenommeerd hersenspecialist. Ah. Dus u heeft iets? Dus niks. Als jij dat toernooi wilt winnen, dan zul je dat moeten doen met die wallen onder je ogen vullen. Bedankt. Ik zal voor je bidden, dat is alles. Oh, veel. Kruid vroeg onder de wol, dat is het enige advies dat ik je kan geven. Een slaaptablet kun je van me krijgen, meer niet. Ja mensen, over slapen gesproken. Om niet de kans te lopen dat ik hier aan tafel indut, ga ik nu naar boven. Welterusten mensen. Veel, jij ook, morgen. Volg mijn goede voorbeeld. We zullen het doen, dokter. Wel rustig. Wel rustig, dok. Prima man is dat, ah. Heb jij Milton al gebeld, Phil? Nee, nee, nee, nog niet. Ga je dat nog doen? Ik weet het nog niet. Het is jouw beslissing, Phil. Oh. Alleen mijn beslissing? Wat bedoel je? Je moet je van mij niks aantrekken. Nee. Denk je dat dat toch mogelijk is? Je spreekt in Raadsel, Lufie. Ben je getrouwd, Moira? Nee. Maar wat heeft dat dan niet te maken? Moa. Ik hou van je. Wat zeg je dat niet? Ga je melden dan? En wat zou jij doen? Ik? Oh, ik zou de hele boel zo haal mogelijk vergeten. Het is gevaarlijk, Phil, heel gevaarlijk. Het is het niet waard. Laat een ander dat zaakje uitknopen. De mensen die ervoor zijn opgeleid. Eh, die ervoor worden betaald. Dat is mijn antwoord. Als volwassen vrouw. Ja, ja. Is er dan ook nog een ander antwoord? Tuurlijk. Dat van journalisten. De uitdaging is te groot. Om eerlijk te zijn, Phil, ik. Brand van professionele nieuwsgierigheid. Dus als ik het goed begrijp, ga je erachteraan? Ik ga erachteraan, ja. En dokter Canuel ook, daar ben ik zeker van. Uh -huh. Mama? Uh -huh. Zeg eens eerlijk. Waarom reageer je niet op wat ik net zei? Uh -huh. Wat zei u? Wat bedoel je, Dat ik van. Moet ik het nou nog eens zeggen, Eén keer is al zo moeilijk. Mm. Dat ik van je hou. Oh. Oh. Kijk, kijk uit. Je gooit de hele boel om. Pas voor... de hele tent mee te genieten. Is dat een duidelijk antwoord? Ja, meer dan duidelijk. Duidelijk voor iedereen oh. hier. Oh. Ik heb niks te maken met iedereen. Helemaal niks. Oh. Zo... Oei, dat was dat. En nou dat andere. Ga je Milton bellen om te zeggen dat we meedoen? Nee, ik, ik snap jou niet hoor. Je bent heel wat driester dan toen we gedwongen werden om op dat land te landen. Ja, toen stonden we er alleen voor vielen. Nu hebben we Milton achter ons. En de ene FBI. Ja, ja, wees daar maar niet te zeker van. Je hebt gehoord wat Milton zei hè. Zijn bazen staan niet achter hem. Dat maakt de zaak alleen nog maar spannender... Als er met nog betere bewijzen voor de dag komen, dan, dan zullen die bazen vanzelf door de knieën gaan. Ja, maar schat, hoe kom je aan die bewijzen? Laat je je soms met een parachute op dat land droppen? Helemaal niet. Ik ga de zaak eerst eens rustig op een rijtje zetten... met allerlei mensen praten die iets over de Atlantische Oceaan weten. Uh, er is voor mij maar één handicap. Ik moet mijn hoofdredacteur achter me krijgen... Hij moet vanzelfsprekend eerst een fiat geven. Hm. Ja, sorry hoor. Ik, ik doel van de slaap, zeg. Neem niet wel. Hm. Doe je mee, Phil? Hm. Dat kan ik anders. <laughs> Op zoek naar het zesde continent. Zo noem ik de serie. Welke serie? De serieartikelen die ik erover ga schrijven. Huh? Ja, misschien wordt het wel een boek. Ja, wat... Maar... Wat kijk je nou? Zie die vent? Ja? ja die daar naar tegen de bar aan neemt. Ja. Ik zou zweren dat het O'Connor is. Oh. O, wie is O'Connor? Het is mijn uh, zwaarste tegenstander morgen in het toernooi. We kennen elkaar al van kind af Hé, hey, Frankie. Hé, hey Brent. Phil. Owe oh, makker. God, wat leuk. Hé, hey, hoe is het met je? Niet zo hard. Zegt waar die gekke baard en die zonnebril? Ken je me makkelijk? Jongen, duizenden. En toch oh, niet zo man. Wacht niet. Ze zitten al weken lang achter me aan. Veel? Oh, ja, sorry. Uh, Frank, dit is Moira Fayet, mijn vriendin. Oh, uh, hoe maakt u het? Mm. Zijn we duur nerveus? Ik zit zwaar in de zenuwen, Phil. Dat is helemaal niet zo, oh, jongen. Je krijgt morgen zwaar klop, hoor. Nee, ze zitten achter me aan, Phil. Daar heb ik de zenuwen van. Ze zitten niet aan. Het zou kunnen, Phil. Meneer O'Connor is immers een topsporter, net als jij. Ach, wat bedoel je. Zitten ze ook achter jou aan? Ja, dat hebben ze gedaan, Frank. Nou, niet meer. Ik heb iets gehoord over een vliegtuig nou Ja, klopt, klopt. Oh, mooi. Nou ja, ik bedoel, we hebben nogal wat. Je, je bent er toch nog? Ja. Ik bedoel... Zie je die vent daar, naast de deur? Nee. Hij is weg. Tom, ik ga naar bed, veel. Ik zie spoken. Ik draai mijn deur op slot. Morgen praten we wel verder. Dan moet je maar precies vertellen wat je hebt meegemaakt. Pitsen, Phil. Uh, rusten. Moira. Ja, de... nee. rusten. Ja, hey, rusten, Frankie. rusten. Ja. ja. Anders is het altijd de nuchterheid zelf. Dat is, dat is een grote kracht bij tennis. Van Frank heb je pas gewonnen als je de laatste bal ingeslagen hebt. Waarom heb je hem niet gewaarschuwd, Phil? Waarom heb je niet gewaarschuwd dat hij echt gevaarlijk is? Ja, dan ligt hij de hele nacht wakker, schat van de zenuw. Kan hij morgen geen bal meer slaan en dan nog? Wat kunnen wij eraan doen? We kunnen Milton op de hoogte brengen. Die zou een paar mannetjes hier naartoe kunnen sturen om de boel in de gaten te houden. Ja, dat is geen gek idee. We, weet je waar de telefoon is? Ja. ja, daar in de lounge. Oh ja, ik zie het. Ik ben zo terug, hè? Mm. Inspecteur met Phil Brent. Oh, hallo Brent. Uh, Inspecteur, ik heb erover nagedacht. Het antwoord is ja. Ik doe mee. L liever gezegd, we doen allebei met u mee, na het toernooi. Ja, ja, ja. Dat is uh, alleen een kleinigheid, Brent. Uh, dat is? Jullie kunnen verder niet op me rekenen. Hoezo? Mijn bazen hebben me in niet mis te verstaan bewoordingen gezegd dat ik mijn handen van dit zaakje af moet houden. Het spijt me, Brent. Thank <laughs> you. Ik je wel. Bedankt. Veel. Bedankt. Bedankt. Bedankt. doen, veel Je backhand, anders je sterkste wapen was nergens. Ik heb je nog nooit dubbel fouten zien maken. Ja, laat maar. Je hebt gewoon verdiend gewonnen. <laughs> verdiend? Ja, ik bedoel, als de een beter is dan de ander, dan is dat ver verdiend. He? Jij was vanmiddag gewoon sterker. Hé, hey, troostje, de eerste de beste keer dat we weer tegenover elkaar staan, dan sla je de baan af. Zo ken ik je weer. Auw! Wat douches. Of ze zijn te heet of ze zijn te koud. <laughs> hey. Heb je haast? Ah, ik raap naar een zware wedstrijd al zo gauw mogelijk onder de douche. Ontpan de spieren. Hey. Ik ben ook bekaf. af. Vanaf geen oog dicht gedaan. Wat kon ik aan je spel merken? Ik heb de hele nacht liggen denken aan die vent die jou achtervolgt. Heb je nog gezien? Ja, ik dacht het wel. <sighs> Op de tribune. Middelgroot, nogal tenger, om niet te zeggen mager. Ja, het kan natuurlijk ook verbeelding zijn nee, geweest. Is geen verbeelding, Frank. Hoezo? Hoe weet je dat voor pertinent? Ze hebben ook achter mij aangezeten. Misschien doen ze dat nog steeds. Wat is er aan de hand, Phil? Wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is een lang verhaal. Ik zou het nog wel eens uitgebreid vertellen. Zou <coughs> je alleen zijn? We zijn nu alleen. Kun je me niet iets vertellen? Ik ben bang dat je het niet begrijpt, Frank. Dat zou kunnen proberen, hè? Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben een paar dagen geleden met mijn vliegtuig uit Londen vertrokken. Hè, met die uh, Franse journalist aan boord. Onderweg, halverwege oceaan, merkte ik dat ik niet genoeg benzine had. Nou, ik veranderde mijn koers en ging linea recta naar New York vliegen. Ik vloog toen over een stuk oceaan waar weinig of geen verkeer is. Plotseling werd ik door mensen die op afstand met mijn instrumenten knoeiden... ...gedwongen op een onbekend stuk land te landen. Een onbekend stuk land? Want? Hoe kan het nou? Ik zei toch al dat je het niet zou begrijpen. Uh, Vertel verder veel, ik zal je niet meer in de rede vallen. Nou, dan. Ik gooide op dat land mijn tank vol en wist te ontkomen, voor ze bij ons waren. Toen werd er weer met mijn motor en instrumenten geknoeid. Zodanig dat we in zee stortten. We wisten op tijd uit het toestel in de rubberboot te kruipen. En werden een paar uur later opgepikt door een vissersboot. Die bracht ons niet naar de Amerikaanse kust, maar voer richting onbekend land. Aan boord waren nog meer mensen, allemaal gekidnapt. De We overmeesterden de bemanning, zette koers naar New York. Daar werden we zwaar verhoord. Intussen ging die schipper met zijn kornuiten en met de bo boot vandoor. Juist. Snap je? Nee, hey, snap er geen van. Ja, Daar was ik al bang voor. Die anderen op dat schip waren allemaal bekende sportlaar en wetenschapsmensen, Frank. Zo, zo. Er is ergens iemand die sportlui verzamelt. Je bedoelt, zoals een ander vlinders verzamelt. Die lui gaan over lijken, Frank. En dat zijn de politie van je verhaal, Phil? Ah, die geloofden ons niet. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Er is een inspecteur, zeker een uh, zekere Milton, die zich erg voor ons verhaal interesseert. Maar die werd van hoge handen zwijgen opgelegd. Dat wilde bij mij, het wilde bij mij niet in. Ik kan dat niet rijmen met... Zit mijn uh, das goed? Wat? Huh? Uh, ja, prima. Ja, daar is, is trouwens een spiegel. Weet je wat jij eens moet doen? Is een flinke borrel drinken. Je hersens iets goed doorspoelen. Vanavond is er een party voor de winnaar van dit toernooi. En die winnaar nodigt jou uit als een eregast. Nou, nou. En masvol champagne, kerel. En vrouwen, de mooiste vrouwen. Ja, ja. Of neem je dat uh, Franse ding van je mee? Nou Ja, in ieder geval, ik reken op je kop. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Ah, kom niet zo laat, wil je? Tot straks. Ja, tot straks. Ja, tot straks. Moet je voorstellen, dit is dokter Canuet. Hallo dokter, blij dat u er bent. Veels vrienden zijn mijn vrienden. Dank u, meneer O'Connor. Nog gefeliciteerd met uw schitterende overwinning. <hacht> niet zo officieel, dokter. Ik ben Frank voor mijn vrienden. En zo schitterend was die wedstrijd nou ook weer niet tegen een tegenstander... die zo'n conditie ergens had laten liggen. Champagne, dok? Uh, nee, uh, iets fris graag. Iets wat? De dokter drinkt geen sterke drank, uh, Frank. Nooit. Nooit? Nooit. Hoe hou je het uit, man? De dokter was bij ons toen we dat avontuur beleefden met de vissersboog. Oh ja, dat moet je me nog eens uitgebreider vertellen, Phil. Je had vanmiddag wel gelijk. We er geen donder van. Hier, dok. Je frisdrank. Ja. Tomatensap, is dat goed? Ja, prima. Bedankt. Nou, gezondheid. Gezondheid. Proost. Hé, hey, waar is dat leuke Franse vrouwtje van je, Phil? Hé, hey, ja. Waar is uh, Moira? Of is het alweer uit, dus <laughs> niet. Nee, nee, nee. Ze is even de stad in. Wat uh, gegevens verzamelen. In verband met uh, met ons? Met, uh... ja, Precies. Ze wilde haar krant wel om bepaalde informatie te krijgen. En ze moest het verslag van de wedstrijd nog doorgeven. Hè? Daar was ze te... Hé, hey Sue! Ja, Frank? Kom eens, Sue. Wil je graag een paar vrienden van me voorstellen? Lu, dit is Sue. Ah, Benieuwd staan we. Nou, en? Complimenten, Frank. Het uh, komt slechter. Mooie vent, het komt slechter. Alsof er op dit ondermaanse een mooiere vrouw bestaat. Frank. Dank je Frank. Die ontroert roert me. En weten jullie wat ik vannacht met Soe ga doen? Als de herrie hier voorbij is en alles champagne verzwolgen? Uh, nou, dat uh. lijkt me niet zo moeilijk te nee, raden. Niet wat jij denkt veel. Maar ja, misschien ook wel. Maar we gaan eerst samen een reisje maken. Een heel mooi reisje. Waarheen? Nee, nee, dat zeg ik niet. Zelfs niet tegen mijn beste vrienden. Toch geen uh, huwelijksreis? Oh, zo hard loopt het ook weer niet van stapel. Ik wilde met Soe gewoon eens een paar dagen lekker tussenuit. Weg van alle herrie en... ...wat die geheimzinnige kerels betreft die mag achterna zitten... ...die stuurt het mooie het bos in, die schudt ik van me af veel, die... Wat is er? Hij is er. Wie? Frank, daar. Frank. Aan het tafeltje naast de geluidsinstallatie. Een cadeau met een zonnebril. Nee, niet meteen kijken. Ja, nu. Hij kijkt de andere kant op. Nee, ik zie hem. Weet je het zeker? Heel zeker. Oké, okay, oké. Okay. Ik hou hem wel in de gaten. Zeg, wat zijn jullie dan nou te fluisteren? S Frank is er zo goed als zeker van dat hij al een poosje gevolgd wordt. Dat zou kunnen. Nee, het is zo. En die vent zit daar, kijk over mijn schouder. Die met die zonnebril. Aha. Weet je wat we doen? Als hij weggaat, gaan we achter hem aan. En dan? dan? geven we met z'n tweeën een flink pak op zijn donder. Onzin. Het krielt buiten van de mensen. En op de parkeerplaats dan twee bomen van politieagenten. Hoe wil je die kerel eens allurven pakken zonder om moeilijkheden te nee, vragen? Nee, nee. Je hebt gelijk doen. Ik heb een beter plan. Okay. Nee. jullie daar nog lang te snoezen? Ik wil dansen, Frank. Ik dan met wil met jou dansen. Heb nee, alsjeblieft even geduld. Ik ga zo met je mee. Als die man naar buiten gaat, dan volgen we hem. Alleen maar volgen. Kijken waar hij naartoe gaat. En waar hij vandaan komt. Dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn. Ja, goed gezien, door. Dat zou inderdaad wel eens heel interessant kunnen zijn. Oké. Okay. Frank, jij blijft hier, hè? Het zou namelijk best wel eens kunnen dat die vent afgelost wordt... ...dat iemand anders je gaat waarschuwen. Als jij dan achter die eerste knaper gaat... ...ja, ja jij hebt gelijk veel. Ha, Levende leven in de brouwerij, ja, het is me hier toch een dode boel. Ach, je kent die Amerikaanse paardjes niet veel. Mag maar tot in de kleine uurtje, dan slaat ja. dat lang ja, in de plaats dat goeie. We hebben je niet gezien. Kom je nou eindelijk, Frank? Ja, ik kom, zo. Nou, afgesproken dus, hè. Als die vent in zijn wagen stapt, dan volgen we met de mijnen. Zo gauw we iets weten, of als we hulp nodig hebben, je kan niet weten, dan roepen we je. Eh, uh, wat is het nummer van deze tent? Dat vraag ik wel aan de boarman. Frank, ga jij nou met dat vrouwtje dansen en doe maar een lol doe Gewoon, hè. Nee? Heel gewoon. Net genoegen. Maar wie je over, Doc? Over de hele bedoeling. Ik kan er nog geen touw aan vastknallen. Ja, dat komt nog wel. Ik hoop het. Je weet zeker dat je ermee doorgaat? Je laat geen ongeruste mevrouw kan achter met een huilende kinderen? Nee, nee. Ik ben een verstokte vrijgezel. Nooit tijd gehad voor dergelijke fratsen. Vertel eens wat over je werk, Doc. Je bent zo'n beetje hersenschirurg nummer één, niet? Nou, nou, nummer één. Kijk, als je nog... Hé, hey, daar gaat ons mannetje ik zie hem met de deur het gaan. Kom op, snel! Daar loopt hij. Ik zie hem. Nou, om moet hij natuurlijk zijn aflossen om de consignes door te geven. Let op. Zou kunnen, Nee, hij stapt in zijn auto. Ik moet heel zijn een kenteken. Onthoud dat maar, snel! Daar staat mijn wagen! Oké, okay, oké. Okay. Rechts! Ja, ja, ja. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak zitten. Sorry, sorry. Zou die man toch alleen opereren? Dat weet ik zo net nog niet. Hoe laat is het? Twaalf uh, uur precies. Even het nieuws. Ik heb nu al wat anders aan mijn hoofd. Je hebt ook een ijskouwer. Wie heeft er nu behoefte aan het... Is nog steeds geen nieuws over professor Hawks. De professor werd voor het laatst gezien in Boston... waar hij zou deelnemen aan een biologische expeditie... in dat deel van de Atlantische Oceaan. Tot zover het nieuws. Zo, people say a man is made out of mud. A poor man is made out of muscle. Zou dat... Wist u dat, dokter? Ja, dat... Puur toeval. Weer eentje? Tja, daar ziet het wel naar uit. Ken je die uh, Hawks? Andrew Hawks. Wie kent Andrew Hawks niet? Hij is een beetje gek, maar... Zijn proefnemingen zijn op zijn zacht uitgedrukt interessant. Zeer interessant. Op welk gebied? Klonen. Wat? Klonen, dat is... Ja, dat gaat uit van de gedachte dat elke cel van een levend lichaam als het ware... ...alle eigenschappen van dat lichaam bezit. En die ook kan overdragen. Dat is nog niet zo gek geredeneerd, want wat is bevruchting eigenlijk anders? Hij slaat daar linksaf, dokter. Ja, ik zie hem. Het is trouwens niet moeilijk die man te volgen, hij rijdt netjes. En dan? Uh, hoe? Je zei dat elke cel alle eigenschappen van het lichaam in zich draagt. Ja, en die ook kan overbrengen. Om het extreem te stellen, veel. Als ik een minimale hoeveelheid weefsel van je zou hebben, hè, al is het maar een kubieke millimeter. Dan is dat al ruim voldoende. Dan zou ik daar theoretisch een identieke film van kunnen maken. Oh, science fiction hoor, als je het mij vraagt. Oh, dat weet ik niet. Met lagere diersoorten heeft hij al aardige successen behaald. Ah, kijk. Nee. Meneer is het. Stop het ook. Zit het niet langs te komen? Niet, niet meteen uitstappen. Ja, nu. Zag je eens met de portieren. Hij had wel een betere buurt uit kunnen kiezen. Kom, cool, achter hem aan. Ah. Hij gaat een trapje op. Dit portieken. Eens kijken wie daar woont. Detectivebureau. Detectivebureau. <laughs> Detective Bureau. stil. stil, stil. O'Connor heeft natuurlijk wat op zijn geweten. Iets met vrouwen. En wij maar denken dat er een link is met ons zesde continent. Hmm. Laten we maar gaan. Kunnen we het blijde nieuws melden dat zijn vrouw hem laat schaduwen? Dat is veel. We zijn dan toch hier. Ik zou toch wel eens door dat raam willen kijken. Hmm. Gluurde spelen, dokter. Ja, omdat er zo'n mooi blinkend plaatje op de muur zit, hoeft het nog hier geen werkelijk detectivebureau te zijn. Ja, ik geloof dat we nou te ver gaan in onze achterdocht. Ga je mee? Oké. Okay. Kun je erbij? Wacht even. Deze vuilnis is emmer. Daarmee kan ik misschien. Voorzichtig maak helemaal niet met dingen. En vijf mensen op de tafel. Met een grote kaart voor zich. Kun je zien welke kaart? Nee, maar... Wat? Wat is er? Die ene knaap. Mijn koppen gaf als dat dit een van die mensen is die we op het zesde continent zagen. Iets heets op het spoor, Jaak. Echt waar, iets, iets heel heets. Ja, ja. En het tenniskampioenschap? Mijn verslag loopt al op de telex. Phil Brandt heeft verloren, hè? Dat is niet belangrijk meer, Jaak. Ik heb iets heel anders. Wat zou je zeggen als er een geheimzinnig land zou liggen in het midden van de Atlantische Oceaan? Euh, heb je gedronken, Mora? Geen druppel, Jaak. geen druppel. Ik ben bloedserieus. Nou. Atlantis, hè? Nee, nee, nee. Ja, of misschien toch wel. Nou ja, luister. Jij weet dat er de laatste tijd heel wat beroemde topsporters verdwijnen. Spoorloos verdwijnen. Ja, dat klopt. Ik meen ontdekt te hebben dat er een verband bestaat... ...tussen dat land en die verdwenen sportlui. Het zijn trouwens niet alleen sportlui, ook geleerde, beroemde wetenschapsmensen. En het zijn niet de Russen, Jacques, die het doen. Uh, jij bedoelt dat die verdwenen luien gekidnapt worden door bewoners van het geheimzinnige land? Heel goed, Jacques. Nou merk ik toch dat je een hoofdredacteur bent. Ach, past. Na dit verhaal, Jacques, na dit verhaal. En nog wat. Die beroemde professor Hawks. je weet wel. Verdwenen, spoorloos. Dat is het laatste nieuws. Hij ging op expeditie in de Atlantische Oceaan. Zeg maar wat je wilt, tijdertje. Toestemming om hier nog een poosje te blijven om achter dat verhaal aan te gaan. Gaat dat kosten? Geen flauw benul. Zeg eens even over het boek. Moet dat nu beslecht worden? Kun je me niet meer... Lieve, geven? lieve Jacques, dit wordt het verhaal van mijn leven, alsjeblieft. Als jij meegemaakt zou hebben wat ik heb meegemaakt... Daar alleen zit al een verrekt goed verhaal in. Als jij wist wat ik wist, zou je ja zeggen. Die recht zitten? Helemaal, Jacques. Ik zweer je dat ik met een stunt thuiskom. Pagina's die gevreten zullen worden. Oké, okay, je hebt een zegen. Maar... Hou me op de hoogte. Zo gauw ik merk dat alles lucht is, pak je het eerst en doet al terug. Afgesproken? Afgesproken, Jacques. Je bent een hartstikke fijne baas. Ja, doe maar. Wie kan jou iets weigeren, domber? Je zal er geen spijt van hebben, baas. Een kussen uit Amerika. Weleens door dat raam willen kijken. Gluurig spelen, dokter. Eh, omdat er zo'n mooi blinkend plaatje op de muur zit... hoeft het nog hier geen werkelijk detective te zijn. Ja, ik geloof dat we nou te ver gaan in onze achterdocht. Ga je mee? Oké. Okay. Kun je erbij? Wacht even. Deze vuilnis Edward. Daarmee kan ik misschien... Voorzichtig, maak geen niet met dat kind. En vijf mensen op een tafel met een grote kaart voor zich. Kun je zien welke kaart? Nee, maar... wat? Wat is er? Die ene knaap. Mijn koppen gaf als dat dit van die mensen is die we op het zesde continent zagen. Dat kan maar één ding betekenen, Phil. Het is dezelfde bende. Dan is Frank in gevaar. Ja, je weet wat Frank tegen ons zei, hè? Hij woonde met die meid tussenuit. Ik krijg zo'n bang voorgevoel dat het allemaal doorgestoken kaart is. Dat die soe onder één hoedje speelt met die lui. Niet zo gek gedacht, Phil. Niet gek. Kom, op, vlug terug naar het hotel. Weet u waar Frank O'Connor is? Nee, geen flauwe nul. Ik weet alleen dat hij weg is. Echt? Ja. Weet iemand waar naartoe? Ja, geen idee. Hij is met dat rietje die... Uh... Die Sue. Uh, en wacht eens. Ziet u die beschonken dame daar aan de tafel? Ja. En dat is de vriendin. Die weet misschien meer. Uh, ja. Bedankt. Ga mee, dok? Ja. Hallo. Hallo, beauty. Ik uh, ben Phil Brandt. weet ik. Phil Brandt, de tennisser. Uh... Ik ben Anne Bradford. Dat is niet mijn echte naam, maar wat doet dat er waar? liever? Aangenaam kennis te maken, juffrouw Bradford. Anne. Uh, Anne. Dit hier is dokter Canuet. Een echte dokter? Ja, ja, helemaal echt. Van tot tot teen. Laat je in die stoel vallen, dokter. Jij ook veel. Kom zitten en bestel wat voor me. Oh, Jan Vult. Uh, wat zal het zijn? Whisky. Een dubbele whisky. Kijk, niet Sophie's dokter. Ik weet ook wel dat ik heel wat op heb, maar er kan nog een heleboel bij, hoor. Wat drinken jullie? Nou, doe mij ook maar een whisky. Een koffie, graag. Wat? Niet vloeken, dokter. Graag een koffie. Zal ik weten. Twee dubbele whiskies en een koffie. Komt erop. Zeg, je bent een vriendin van Sue, hè? Hoezo? Nou, Sue is jouw vriendin. Frank is mijn vriend. Die twee konden het uh, nogal goed met elkaar vinden vanavond. Frank zei dat hij met haar er van door wilde. Die Sue? Valt altijd in de prijs. We gaan wel eens samen op jacht. Sue klikt altijd even met Poem. Nou, ook weer. Een goede vangst. Knap, een jongen. Goede vangst. Ja, ja, juist er. Als is. ja. Als tourist. Dank. U. Ah, mooi. Een mens sterft hier zo wat van de dorst. Koffie? Uh, ja, voor mij, dank u. ...op Sue en Frank. Prost. Gezondheid. Weet je, ze heeft... ...Sue heeft een zwak voor sportlui. Ze is getrouwd geweest met een kei van een honkballer. En die knul verdiende geld als water. Toen ze hem leeg had gezogen, liet ze hem vallen. Ja, zo is dat. Daar zijn mannen goed voor. Alle mannen. behalve jullie twee dan. Hm. Een mens moet beleefd blijven, nietwaar? Phil. Jij bent er ook zo eentje. Ik bedoel, uh, jij zal er ook wel warmtjes bij zitten, hè? Zullen we dansen, Ja, uh, straks. Uh, je had het over Sue, hè? Wat weet je nog meer van haar? Sue? Die is soms wekenlang weg, zomaar weg, verdween, met haar boot. Wat zeg je? Ze heeft van die hongerballende echtgenote een jacht losgepeuter. Dat zou me niks verbazen als ze daar met die vriend van jou naartoe is. Ken je de naam van het jacht? Ja, dat ken ik. Enterprise. Waar ligt die Enterprise? Uh, ergens aan de kust. O oh ja? Waar? Waar precies? Het lijkt wel een verhoor. Wat willen jullie? Ik laat me niet uithoren. Alsjeblieft, En jouw vriendin Sue en mijn vriend Frank zijn waarschijnlijk in groot gevaar. We moeten weten waar die boot ligt. Welk gevaar? Dat willen we je graag vertellen, maar niet nu. We hebben elke minuut nodig om te proberen dat gevaar te voorkomen. Zeg ons alsjeblieft waar die boot ligt, als je het weet. Dat weet ik. Ik weet nog veel meer. Ik, ik weet dat ze naar die boot toe zijn. Dat ze gaan varen. Zeg ons dan alsjeblieft waar die boot ligt en alsjeblieft. In. In Atlantic City. Het dit weer varen ze niet uit, veel. Ja, dat ken je Frank niet, Doc. Hier staat alles in staat als het maar gek is. Die ziet geen gevaar. Hoe ver is het nog? We rijden al bijna een uur. Kalm, Phil. Het is over de 100 kilometer. Weet ik. Dat het nog geen dag wordt. Dat komt er, Het weer. Mm. Pas op! Ik zag het. Werkelijk? Dat ben je nerveus, joh. Ik krijg er wat van. Ah, de kust, eindelijk. Nou, hier moeten we volgens de kaart ergens rechtsaf. Daar! Ik zie het. Jezus, wat is die zeewoest? Het huh? moet wel stapel, gek zijn als je met dit weer uitvaart. Oh, bordje, jachthaven. We zitten goed. Kijk er! Ik zie niks! Jij toch? Nee, niks! Daar nou, Die oranje stip! Ik zie geen donder! Oh nou, hier, wacht! Met mijn kijker zie je hem! Ja! Ja! Daar gaat hij. Met een rotgang! Vandalig slaat ie om! Ah, daar kun je op wachten! Met zo'n zee halen ze nooit zwemmen te kus. kun je niks doen! Ik heb zo van de radio opgeroepen. Zonder succes. Je zou hem met de boot achteraan kunnen gaan. Ah, ja, ja. Nou, ik ben daar gek. Mijn leven riskeren voor een stelletje bij zo'n mij niet gezien. Dit is een vrijland, maat. En als je hier per se naar de verdommenis wil, dan is dat jouw zaak. Ik ga er achteraan. Je bent gek veel. Frank is een vriend van mij, toch? Gekken zijn niet mijn vrienden. Dat is jouw zaak. Uh, mag ik die motorboot van je? Wat? Die motorboot. Ben je dat werkelijk? Ga. En wie betaalt mij als er wat mij gebeurt? Krek. Je bent een havenmeester, niet? Ja. En? Als jouw baan, het is jouw plicht om erachteraan te gaan. Wat? Als jij te laf bent, dan zal ik het wel doen. Waar is die boot? Oh, je kom maar wat? Huh? Als jij te laf bent om te proberen mensen te redden, dat zal iedereen te weten komen. Niemand zegt van Ed Nelson dat hij laf is. Oh nee? Nou ik wel, want je bent het. Nelson, hè? Ja! Roemrijke naam. Domme. Kom op! Dat is mannettaal. Jullie zijn gek, alle twee. Weet... gek. Weet je wat je doet, Doc? Probeer het dus het hotel te bellen en Moira te vragen of ze zo snel mogelijk hier naartoe wil komen. Hé hey Nelson, waar kan Doc een telefoon vinden? Uh, in die barak daar. Oké, okay. uh, heb je reddingsvest aan boord? Ja, oh, dat dacht je. Kom op. Ik kom. Nelson, touwen los.